...maar komt met meer geluk dan wij zitten op de hak van Boerrichter. Dat onderbreekt de Duitse aanval en dat kan blind overnemen. Ja, het is toch opvallend hoe Dortmund steeds net een stapje eerder bij de bal is dan Ajax. Nou ja, in het geval van Boerrichter dan niet. Nou was het gelukkig even aan Ajax-zijde. Ajax kan uitverdedigen via 1-0 weer terug naar Alderwereld, naar Moislander. Natuurlijk, Dortmund plooit weer terug met drie linies zo op eigen helft. En aan Ajax, want die linies staan kort op elkaar, de uitdaging, ja, beweeg maar... ...tussen onze linies in en zorg maar eens dat er eens iemand aan speelbaar is... ...of legt die bal eens achter de laatste linie. Nou, er komt Van Rijn op aan de rechterkant. Die wordt wel uh, gevonden, maar levert dan wel weer eenvoudig in eigenlijk... ...als de druk heel eventjes erop zit bij, bij Van Rijn Smeltzer. Nou ja, ook uh, de uitbraak via Gutsen mislukt. Ajax heeft dus de bal weer terug met Blind, linkerkant, Boerichter. Hebben we die eigenlijk al op snelheid een man zien passeren vanavond? Ik heb het niet gezien. Ik knipperde misschien even met mijn ogen op dat moment... Maar het is niet uh, gebeurd. Eno nu in de as van het veld. Verplaatst naar Van Rijn. Kan die een keer doorlopen, geeft hij de bal weer naar de zijkant. Terwijl er nu bij de Duitsers eentje geblesseerd achtergebleven is. En er wordt gezegd, kan de verzorging van het veld komen. Luco speelt dan de bal maar buiten. Het Publiek is er wat bozig over. Dan nou zijn de Duitsers weer boos dat er niet uh, door de scheidsrechter al eerder gefloten was voor de overtreding. En de man die geblesseerd was, is Royce. Die is nu maar weer gaan staan. Ja, een bloedneus. Ah, een bloedneus. Die heeft een tikje gekregen, denk ik. in het duel met Eno. Die zich loswurmt. <laughs> ja, en tegen. ja. Je kan zeggen, het is Bender, denk ik trouwens. Is het een elleboog? Nee. Ik vind dat hij, ja, het is stom om te zeggen. Hij loopt tegen de dat elleboog is waar, van maar aan. het is wel een elleboog. Jazeker, maar <laughs> ik heb niet de indruk dat je hier Eno heel veel kwalijk nee, kan nemen. Nee, die nee, wil nee. namelijk gewoon weglopen en dan loopt iemand achter. En als je kracht wil zetten en wil aanzetten voor een sprint... dan zwabbel je nou eenmaal met de armen. Nou ja, dat is pech voor de heer Bender die daar een tikje van krijgt. En nu dus met een bebloed gelaat zich zal moeten laten verzorgen. Buiten de leiden. Ajax heeft met een man meer in het veld, maar of ze dat nou heel veel gaat opleveren. Nee, dat geloven ik ook niet. Provenza gaat de bal pakken. Gaat hem geven aan Borussia Dortmund. Tenminste, dat stel ik mij zo voor. Maar ja, je moet op alles beducht zijn tegenwoordig. Als je gisteren naar Shakhtar Notcheland hebt gekeken. Dan weet je dat dit soort scheidsrechtersballen tot woede, frustratie en onbegrip kunnen leiden. Dortmund gaat de bal nu teruggeven aan Ajax. In de hoop dan doet Hummelstad dat, dat Lewandowski er niet achteraan sprint. Vermeer passeert en die goal maakt. Zoals Adriano dat gisteren wel deed. Het is niet gebeurd. Vermeer heeft de bal gehad. Want inmiddels is hij alweer bij mooi Sander. Dortmund dus even met 10. Uh, nee, zijn alweer met 11 Want uh, de bloedneus is alweer gestopt. En Lukoki loopt maar weer eens terug richting uh, eigen helft. Een uur gespeeld. Eén kans in de tweede helft. Voor Christian Eriksen drie doelpunten voor Dortmund in de eerste helft. Dus 3-0 voor de bezoekers. Tellen is niet jouw ding, hè? want het zijn het team. Is hij wel weg? <laughs> ja, voor mij is hij even. Nou, hij is naar binnen. Er staat ook een wissel klaar, zie ik nu, okay. uh, de kant van Dortmund. Uh, aan de rechterkant Lukoki, 61 minuten gespeeld, 0-3. Een goal zou wel wellicht wat vuur in de arena terugbrengen. Daar is de voorzet, er wordt gekopt. de boerrichter wel of niet tegen de hand. Dat moment hadden we in de eerste helft ook al, nu is er weer appel voor Hens. En zegt de scheidsrechter opnieuw dat er geen strafschop komt, sterker de wedstrijd gaat gewoon door. Hummels en Smelsen kijken terwijl ze uit moeten verdedigen allebei naar elkaar. Smelsen trapt al de bal weg en dan kan de wissel plaatsvinden als de bal over de zijlijn gaat en komt Perisic... In het elftal, maar ja, die komt niet. Nou is klop woedend dat Ajax een ingooi mag nemen. Ja. En dat die vierde official nog over naar een bord staat te kijken. En die woede begrijp ik Die Want natuurlijk met zijn te ja. staat met staat met een man minder in het veld Dan wil je wisselen. En dan staat die man niet op te letten. En nu schiet Eriksen vanaf, staat die bal bijna in de kruising. Dan zou denk ik de vierde official nu door klop ja. zijn onthoofd. Dat had ik dan wel graag willen zien. En nu kan er dan gewisseld worden. Klop is terecht woest. Bender, hij was dus al weg en wordt vervangen door uh, Perisic. En Ajax gaat ook wisselen trouwens. Mag er nog even hem gaat komen? Ja, sorry. Ik, maar, ik denk, luister nog even vrolijk bij jullie door. Maar daar gebeurt ook niet zo gek veel meer. Op de andere velden geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Waar uh, Anderlecht probeert tegelijk gelijkmaker te produceren tegen uh, Milan. En uh, bij Manchester City inmiddels gewisseld is. Kolarov is eraf gegaan. Gavi Garcia is erin ingekomen, Die heeft alleen maar meer overtredingen nodig dan Kolarov. Om Real Madrid tegen te houden. En ook Nasri is eraf. Tevez is er zojuist bijgekomen als extra spits. En de bal ligt nou op een medetje of twintig voor de goal... ...van Casillas. En dus mag Manchester City zo'n vrije trap gaan nemen. Maar er moet eerst even iemand behandeld worden. En dat duurt ook hier al een hele tijd. Bij alle andere wedstrijden zijn er geen goals bijgekomen... ...ten opzichte van de vorige keer. Dus Milan nog altijd op 1-0 voor tegen Anderlecht. En Arsenal op 1-0 voor tegen Montpellier. Ajax is 1-0 het veld uit gegaan. En is Hoessen voor hem in het elftal gekomen. Want die debuteerde tegen Real Madrid toen een enorme kans miste. Maar afgelopen weekend tegen VVV dan wel doeltreffend was. Gaat hij het verschil maken? Ik ben geneigd te zeggen nee in de slotfase. Maar goed, uh, laten we uh, hopen. Hoewel hoop, heb ik ooit eens geleerd uitgestelde teleurstelling is. Hoe ze met zijn eerste balcontact aan de linkerkant. Glijdt hij de bal over de zijlijn? Ja, het, was eigenlijk, uh, het is eigenlijk tekenend dat zo'n moment met de vierde man. eigenlijk tot heel veel opwinding bij ons leidt. Zonder een beetje te slapen en klop. Ja, niet heel erg boos vanavond. Niet heel erg bozig, maar nu toch wel erg woest. Op die meneer die daar in dat trainingspak maar een paar dingen hoeft te doen. En, en niet in slaagt om op tijd dat bord uh, de lucht in uh, te doen. Na 64 minuten. Babbel zit voor Ajax via Ricardo van Rijn. Uitverdedigen richting de Jong mislukt. Dortmund neemt via de invaller Perisic de bal over. We weten inmiddels allemaal dat we na Duitsland-Zweden geen voorbarige conclusies meer mogen trekken. Maar toch. Zou u nog overwegen om op een gelijkspel van de overwinning van Ajax wat geld te, te zetten vanavond? Ik zou zeggen: Ga we lekker met uw vrouw uit eten. Dat lijkt me een betere besteding. Want uh, Ik zie het er niet meer van komen, omdat het spelbeeld geen enkele aanleiding geeft om Ajax nog in de buurt te zien komen van iets wat een goed resultaat is. Moois handen verdedigd uit, neemt risico, maar dat mag een keer. Zeker als het goed afloopt, dan kan er de bal aan de linkerkant kwijt naar Blind. Blind en één keer door naar Eriksen. Die loopt nu de middenlijn over aan de linkerkant van het veld. De achtervolging door drie Duitsers ingezet. Eriksen draait naar binnen toe. Er staan er twee voor het doel. Daar is Hoese er uiteraard één van die net in het elftal staat. Dan gaat nu de bal die wil koppen. Die kopt ook eigenlijk wel, wordt een beetje vastgehouden, maar kop naar beneden. En heeft eigenlijk geen idee wat hij doet. Dan verdedigen de Duitsers uit, komt de bal op het hoofd van al de wereld. Dan gaat de bal weer naar Van Rijn aan de rechterkant van het veld. 65 minuten, 0-3 de stand. Balbezit voor Ajax via Van Rijn en in het midden via Eriksen. Hoesse. Die nieuwe spits luistert veel naar Bergkamp. Dat was ook de reden dat hij scoorde. Bergkamp heeft hem sterker gemaakt. Overigens moet hij sterker worden. En volgt hij een dieet waarbij hij moet aankomen. Ik zou zeggen pas op. Dat dieet heb ik ook ooit gevolgd. En volledig in doorgeslagen. Dus na 65 minuten staat Hoesten nu in de punt van de aanval van de Ajax. Sterker geworden als het moment dat hij kwam. Bij de Amsterdammers. Wat meer kracht. Misschien dat hij dan de toekomstige targetman moet zijn. Nu moet Lukoki proberen af te rekenen. met twee, drie spelers van Borussia Dortmund. Dat lukt niet. Zelfs als Siem de Jong hem de helpende hand reikt. En uiteindelijk kan er door Smeltsen worden uitverdedigd. Maar wel weer in de voeten van Nicolas Moisander. Twee meter voor de middenlijn op Ajax helft. Gaat Moisander eens een stukje wandelen met de bal. Komt uit op de helft van Borussia Dortmund. En via Boerichter uiteindelijk blind gevonden. Moisander weer in de as van het veld. Schöne. Die er ook geen stempel kan drukken. En nu de bal achter van Rijn plaatst. Waardoor hij eigenlijk weer terug is op eigen helft. En aan de rechterkant van Rijn weer iets mag verzinnen. Gelukkig wel voorwaarts gaat richting Schöne. Nu gaat Lukoki. Nu gaat Lukoki. Nu moet er een goede voorzet komen. Die komt niet. Hummels. Nog een voorzet van Lukoki. En daar gaat Eriksen onderdoor. Het schot nog van Schöne in de handen van Weideveller. Opwinding in de Arena. Tas even geleden. En een hoofdbal voor Scheune die uiteindelijk het finale schot in de handen van Weidefels ziet belanden. Maar de aanval ook zelf opzet met een gedurfde bal. En dat noem ik met nadruk zo omdat ik vind dat Ajax te weinig gedurfd heeft. In deze wedstrijd en elke keer voor de veilige oplossing koos. En wel nu eens een keer een diepe bal tussen twee verdedigers doorsteekt. Dat had mis kunnen gaan maar nu kwam hij goed terecht. Dat moet je dus wel blijven doen. In de hoop dat je dan eens een keer in de buurt van dat doel komt. Dat kan ook balverliezen opleveren met alle problemen van Dien. Zoals nu bijvoorbeeld als Scheuder iets te veel op zijn vork neemt. En Gütze wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Lewandowski positie kiest. Dan komt de diepe bal met de tweede paal. En neemt hem aan. Schiet hem langs de keeper. Schitterende goal zeg. 4-0. Dat had u begrepen geloof ik. Hè? Na 67 minuten. 4-0 voor Dortmund. En Lewandowski maakte dus vanavond weer twee. Dat deed hij afgelopen zaterdag tegen Greuterfurt. Dat deed hij een week eerder tegen Augsburg. En dat doet hij vanavond weer. Hoe je zo'n bal uit een moeilijke hoek die lang onderweg is niet alleen in de hangend kan aannemen. Hoe die vervolgens ook nog onder controle krijgt en uit een echt lastige hoek zo langs de keeper schiet. Het is echt een klasse goal. Ja, hij, staat, hij loopt overigens wel weg bij een aantal Ajaxiden. En heeft net zoveel vrijheid als op een zondag thuis als een vrouw een weekendje terug is naar Polen. Er is echt niemand die op hem let. Maar wat Bas beschrijft is waar. Dit is een wonderschone goal van een wonderschone spits. Waarover zo ook tijdens het EK zoveel van werd verwacht. En toen viel hij eigenlijk in het, wel, het Poolse nationale helft wat tegen. Hij was uh, Poolse hoop in bange dagen. Maar uh, in Dortmund maakte hij die verwachting wel waar. Het stadion hier uh, slaat wat dood. Want eigenlijk wilde ik net nog zeggen over. Want uh, we wa waren nog bezig eigenlijk met het beschrijven van. zo waren moment Ajax. Weer toch gevaar op het moment dat de zijkant wordt gezocht. Luc ook een voorzet geeft. Afvallende bal wordt uiteindelijk door Scheunen gepakt. Ga nou eens zo voetballen. En laat nou is dat tikkie taki, Want dat, als je dingen niet beheerst of het vertrouwen of de durven niet voor hebt, doe het dan ook niet. Tempo te laag, uh, beweging voorin te weinig. Maar goed, we kunnen het nog allemaal een keer vertellen. We vallen in herhaling. Ajax heeft het op geen enkele manier en loopt vanavond. Dat moeten we er ook wel zo eerlijk zijn om dat erbij te zeggen. Tegen een tegenstander op die, denk ik, met deze spelers in deze vorm... Uh, tot, nou ja, ik wilde zeggen de Europese top behoort, maar dat het toch in ieder geval niet ver van af zit mm -hmm. ik ja, hoorde, mensen, ik ik hoorde mensen zeggen van, nou ja wie weet is het wel een titelkandidaat voor de Champions League dat geloof ik niet, maar mochten ze straks echt in de halve finale opduiken, het zou me ook weer niet verbazen, want het is een uh, goed elftal als je tegen Madrid twee keer de betere kan zijn en eigenlijk twee keer moet winnen ja, dan zegt dat wel het een en ander. Dat werpt overigens ook wel een licht op die eerste wedstrijd die Ajax in Dortmund met 1-0 verliest. Waar ze eigenlijk nog een puntje verdiend hadden. Ja. Hoe goed Ajax eigenlijk toegewezen is. Of misschien, begin van het seizoen, Dortmund nog niet. Want die hebben ook wat moeten zoeken. Die hebben maand geleden van uh, Schalke thuis verloren met 1-2. Toen aflijn nog een goal maakte. En daarna zeven wedstrijden. Dit is de achtste. Op een rij niet meer verloren. Daar staat wel een bekerpotje nog tussen. Maar ook twee keer de Champions League tegen Madrid. Kortom, uh, op stoom uh, Dortmund. Dat mag duidelijk zijn. En Ajax niet. Ajax heeft nu de bal via Eriksen naar Blind. Blind schept de bal het, op het gebied in. Boerichter legt hem vervolgens richting Hoese En Hoese kopt de bal achterwaarts als hij op het 5-meter metergebied staat in de handen van Weideveller. Dat was weer zo'n momentje van dreiging van Ajax. Daar moeten we het dan wat de Amsterdamse kant maar mee doen. Weideveller trapt die bal weer uit. Toch veel meer getest inderdaad in die eerste wedstrijd. Want daar kreeg Ajax uitgelezen mogelijkheden. Om aan de, aan de leiding te komen. Toen had met name toch, dacht ik, Dortmund last. Spelers die terugkwamen van het, uh, van het EK. Uh, inderdaad, nog een elftal dat uh, gevormd moest worden. Nou, daar is Klopp inmiddels wel uh, in geslaagd. Misschien, maar Bayern München is ongenaakbaar in Duitsland. Dus op weg naar een derde titel is misschien wat te enthousiast. Bal bezit van Ajax via Van Rijn. Terug naar wereld. die moet opletten, want Lewandowski in zijn rug. Nou ja, dan haalt wereld maar om en schiet hij de bal over de zijlijn heen. Er komt een wissel aan, die overigens nu wel wordt opgemerkt door de vierde man. Net zoals dat wij opmerken dat Frank Wielaert past van de ambitie... om u bij te praten over de rest van de veld. Ja, ik heb een goal gezien. Die moet je echt vanavond terug gaan kijken als je niet op tijd thuis bent. op YouTube of iets dergelijks. Want daar komt hij 100% zeker op. Anderlecht komt 2-0 achter... Door een wereldgoal van Max 6. Randje straks gebied met zijn rug naar de goal. Hij neemt de bal aan op zijn borst en maakt dan een omhaal in de verre kruising. Ongelooflijk over de keeper van Anderlecht heen. Schitterende goal, 2-0 voor Milan. Dat dan weer wel tegen Anderlecht. Dat dus uh, uh, in de problemen komt als ze nog een rondje verder willen in de Champions League. Want dat wordt op deze manier uh, onmogelijk. 2-0 dus daar. En bij de andere wedstrijden 2-0 voor Porto. Tegen namo Zagreb, de ploeg uit Kroatië die nog niet gescoord heeft in deze Champions League. En PSG is ook op 2-0 gekomen door Lavezzi. Arsenal is op 2-0 gekomen door Podolski. Ook een hele mooie goal. Een 1-2 met Giroud ineens uit de lucht geplukt door Podolski. En Aguero heeft nog een hele grote kans gehad voor Manchester City... ...tegen Real Madrid in de 64 e minuut. Alleen hij heeft hem niet gemaakt. En daar staat het dus nog altijd. Dat is wel weer belangrijk in de pool van Ajax. 1-0 voor Real Madrid. Ja, dat heeft een uh, pleister op de wonden. Want in de Amsterdam Arena is de stand bij Ajax Dortmund 0-4. Royce Gutsen, Lewandowski, Lewandowski. En is het balbezit voor verder. De wissel die Ronald al aankondigde heeft plaatsgehad. Het neefje van Jerzy Bresjek is in het elftal gekomen. Dan zegt hij, hè, wat, wie? Jesse Breszek in de jaren 90 aanvoerder van het Poolse nationale elftal. En Jakub Blasikowski, ook Pools International, meer dan 50 interlands. En uh, sinds 2010 aanvoerder ook van de nationale ploeg, is dus inderdaad neefje van deze man. Dat is een aardige generatie voetballers. Vermeer heeft de bal voor Ajax. En hij is in de ploeg gekomen voor Gutsen En dat is ook luxe dat je een van je sterkspelers al in een relatief vroegtijdig stadium in een wedstrijd als deze rust mag geven. Die overwinning is wel zeker met nog 19 minuten te spelen. Balbezit voor um, Team de Jong. Die maar weer eens op eigen helft is gearriveerd. Korte combinatie de Jong-Lukoki. hoesten, makkelijk afgetroefd door Hummels vervolgens. Maakt de Jong een overtreding op de centrale verdediger van Borussia Dortmund. En kan er dus een vrije trap worden genomen. Door Piricic zometeen halverwege de Duitse helft. Ook Ajax gaat uh, wisselen. Brengt uh, wederom uh, een deen in het helftal. Daar komt Fischer en daar gaat Dedek Boerrichter. Tukker eraf, Deen erin. Kijken voor de laatste 18 minuten het grote talent van Ajax. Maar ook weer zo'n lichtvoetige speler op dat middenveld. Die ongetwijfeld verder gaat in de strijdwijze. Die vanavond niet succesvol is gebleken. Of heeft hij, nu het er allemaal niet meer zo heel erg toe doet. Vanavond nog iets in petto. Waardoor wij gaan denken aan het einde van de avond. Het was niet veel voor Ajax. Maar toch, die Fischer. Die moet je vanavond op YouTube ook nog maar eens terugkijken. Ja, dat zou dan de tweede pleister op de wonden zijn. Dat je zo'n moment nog krijgt waardoor je de wedstrijd in ieder geval onthoudt. Aan de andere kant. Misschien zijn de meeste mensen die Ajax een warm hart toedragen deze wedstrijd na 90 minuten wel liever zo snel mogelijk weer kwijt. wereld trapt een bal naar voren. Dat doet hij er wel aardig trouwens. Blind is doorgelopen. Kan de bal aannemen op de rand van het stadsgebied. Geeft hem maar Fischer. Fischer draait weg, maar komt dan met zijn rug naar het doel uit. Geeft de bal mee aan Eriks in de brede 20 meter van het doel. Eerst geeft de bal zomaar aan de tegenstander. Dat is aan de rechterkant van het veld. Uh... Ja, wie is dat eigenlijk? Oh ja, Blazikowski. Die is net in het veld gekomen. Die kan een kort e 2 aangaan. Dan mag dat door aan de rechterkant van het veld. Lewandowski, zijn landgenoot, wacht af. Want de bal gaat uiteindelijk via een van de Aixieden. Het lijkt me schöner geweest over de zijlijn. En dan mag Dortmund daar een ingooi gaan nemen. Halverwege de Amsterdamse helft. En dat gaat dan de heer Piszczek de rechtsbek doen. We gaan nog even naar het match Frank. Want daar wordt het 1-1 bij Manchester City tegen Real Madrid. En de goal komt op naam van Aguero Vanaf de penalty stip. Want Aguero was zelf doorgebroken. Puntje strafschopgebied. En het was Arbeloa. Die hem daar uh, onderuit haalde. En het leverde Arbaloa een rode kaart op. Dus Real Madrid met zijn tienen in Manchester. En het is 1-1 geworden daar. Door een goal van Aguero bij Manchester City tegen Real Madrid. Ook rood trouwens voor Nuiting bij Anderlecht. En die goal, moest ik nog even zeggen, die moet u niet op YouTube kijken. Maar gewoon op nos.nl. Want we hebben de rechten, dus daar kunt u hem gewoon zien. Goh, ja Frank, pas op hè. Want uh, ja, voor je het weet... Ja. Wordt er een deel van je gaasje ingetrokken omdat je de verkeerde naam hebt genoemd. Maak je genoemd. geen zorgen, maak je geen zorgen. Nog een kwartier. Overigens, uh, collega Willert zo lekker pratend over die goal... dat ik moest denken eigenlijk aan wat er na afloop van deze wedstrijd gebeurt. Wordt er wordt namelijk een schaal bitterballen voor ons neergezet. En daarvan loopt ook het water mij nu reeds in de mond. Dat is dat dieet waar je het over had, Denk. Ja, denk ik, precies. Hè? En Hoeks gaat lekker met me mee en neemt ook nog een bitterballetje of drie. Bal bezit voor uh, Weideveller. Ja, meligheid slaat toe bij een vierde voorsprong voor uh, Borussia Dortmund. Eigenlijk zit iedereen hier op de tribune een beetje apathisch voor zich uit te kijken, ongetwijfeld wat te mopperen. Als Moisander nog eens een duel probeert aan te gaan met een van de spelers van Borussia Dortmund. In dit geval is dat Royce. Dat wordt gewonnen. En dan kan Fischer op avontuur aan de linkerkant. Dat is natuurlijk een frisse man. Maar de bal wordt hem even zo makkelijk weer ontfutseld. En Dortmund kan beginnen aan op laag tempo het uitvoeren van een aanval. In elk geval het continueren van balbezit. Kwartiertje nog. Ik zit er even aan de stand te kijken dat het puntje dat City misschien uh, haalt. Het is in ieder geval 1-1 nu bij City Real voor natuurlijk ook geen goed nieuws is. Daarmee wordt het verschil één. Je kan maar beter twee punten voorstaan. Zodat je mogelijk met een gelijk spel drie punten voorstaat. En Manchester City nog zou mogen winnen ook in de laatste wedstrijd. Rekent u een beetje mee. Dan is dit geen goed nieuws. En als City nog zou winnen ook heeft Ajax echt een probleem. Want dan zal het echt punten moeten gaan halen in Madrid. Dat is nu dus niet strikt noodzakelijk als je maar hoopt dat City de laatste wedstrijd tegen Dortmund zou verliezen. Ik denk dat dat gebeurt tegen dit Dortmund. Maar ja. Je weet maar nooit, als die het in hun hoofd halen om de B-ploeg op te stellen... in die laatste wedstrijd begin, december, dan heb je de poppen aan het dansen. En zou Ajax nog vieren worden ook. Zo is de ploeg wel spannend, de pool moet ik zeggen. Ja, waarom zouden ze niet? Ik bedoel, ja, het is nee, nou vanavond tuurlijk. klaar. Ja, dat is waar. Maar goed, dan krijg je Blasikowski in het elftal. Of uh, Perisic, dat zijn ook niet de aller slechte spelers. Ze hebben natuurlijk met Felipe Santana nog een goede Braziliaanse verdediger op de bank. Ja. Uh, Keel, die vanavond niet speelde. Maar goed, uh, dat is toekomstmuziek. Uh, maar dat zou wel eens hele vervelende muziek kunnen zijn voor Ajax. want uh, ja. Je geeft het wel uit handen op deze manier. Al de wereld. Het zou leuk zijn als Ajax nog even in de slotfase. Een minuut of veertien nog gevaarlijk zou kunnen worden. Lewandowski maakt het leven van al de wereld zuur. Xindo de vrij vrijtrap inmiddels genomen. En uh, daar plaatst de bal richting Hoessen. Die hem zodanig aanraakt. Dat nu aan de rechterkant niet in balbezit kan komen en Borussia Dortmund via Smelser kan uitverdedigen. Lange bal van hem richting Lewandowski op het hoofd van de pol. Terug naar Gundogan. Gundogan wil hem dan wel voorwaarts koppen. Richting Royce, maar daar zit Moyes dan De Bal gaat tergend langzaam in de richting van Kenneth Vermeer. Riep die wil hem wel hebben in de as van het veld. Draait met de neus richting de helft van Borussia Dortmund. Vlak voor de middellijn past hij naar Fischer. Fischer. Naar uh, Schöne. Schöne. maar weer op de middenlijn Nu naar de linkerkant. Deli Blind stuurt daar Hoese de diepte in. Hoese neemt de bal aan op een meter of twee buiten het strafschopgebied Heeft alle moeite om in uh, bezit te houden. Dat lukt wel trouwens. Fischer wil de bal bij Eriksen krijgen. Dat lukt niet. En dan zit er een uh, Duitse been tussen. Gaat de bal richting de middenlijn, Maar die wordt opgevangen door al de wereld. En de rechter van de veld Luc Koki. Bijna alle Duitsers nu uh, terug rond het eigen strafschopgebied Waardoor de ruimtes klein zijn en het tempo hoog zou moeten zijn. Waar is de uitweg? Eriksen tussen twee man doorspeelt de bal in de middencirkel naar mooi Sander naar Schöne, die heeft wel wat ruimte om een paar meters te maken. De bal naar Hoesen. aan de zijkant wordt dan blind gevonden. Blind geeft een voorzet en bijna de goal van Victor Fischer... die hem van dichtbij wel vuurt op het doel van Dortmund. Maar recht in de handen van Weideveller. Aardige actie, voorzet blind en van dichtbij geschoten door Victor Fischer. De Deen, pas 18 jaar, het zou wat zijn geweest als hij zou hebben gescoord... maar dat deed hij dus niet. Weideveller voorkomt dat. Ja, het was al knap overigens hoe hij vrijliep en hoe in, hij uh, in schotpositie kwam. Je zou ook kunnen zeggen, achterin bij Dortmund laten ze natuurlijk qua concentratie de teugels ook wel wat vieren. Dus dat uh, zou misschien ook een verklaring kunnen zijn. En hij is hartstikke fris, daar waar de rest al uh, er bijna 80 minuten op heeft zitten. Lange bal nu van achteruit van uh, Dortmund. is een prooi voor uh, Kenneth Vermeer. Al de wereld gaat nog eens aan uh, de wandel. Wordt door Vermeer snel weer weggestuurd. hoesen neemt aan in de middencirkel, draait hij ook van makkelijk weg en verplaatst. Dat is een voldoende richting Lukoki aan de rechterkant. Lukoki, ja, wil langs smelten. Dat is uh, hem niet gegeven. Je ziet niets meer van die blessure die uh, Smeltse vorige week het spelen Nederland-Duitsland onmogelijk maakte. Schöne, Lukoki, Schöne aan de rechterkant. Vervolgens De Jong. Nou, richting de penalty stip, ja. Daar is uh, weer Victor Fischer. Heeft uh, zich weer enige vrijheid verworven. Pech is alleen voor die invaller Deen van 18 jaar dat de vlag voor hem omhoog is gegaan. We gaan hier wisselen. U hoort zo wie eruit en wie erin. We gaan eerst hier ook wisselen en naar Frank Wieland. De wand. Er zijn weer een paar goals gevallen. Het was natuurlijk wachten tot het ging gebeuren. Anderlecht komt terug met zijn tiener tegen de 11 van Milan. 1-2 de Sutter. Naar twee goed gewonnen kopduels de Sutter helemaal vrij simpel. tikker. Anderlecht weer terug in de wedstrijd. En Schalke... Een schot uit de tweede lijn. Een meter of dertig was denk het Fuchs. denk ik wel. Kruislink ingeschoten. Je denkt Fuchs, hoor ik op de achtergrond. En je denkt goed. Het is inderdaad oh. Fuchs die daar de goal maakt. Schalke met die zegen. Al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League. Ondanks de 2-0 voorsprong in dezelfde pool bij Arsenal. Montpellier. Ja, ik denk ook. eens een keer per goed. Nou, het komt goed uit. Uh, ik denk dat hier voor eigenlijk niet veel meer gaat worden <laughs> ook, trouwens. Mag ik dat nog bij zeggen? 0-4 met nog tien minuutjes te gaan. De wissel. Van Dortmund was Schieber erin. Die kwam in de eerste wedstrijd in Dortmund ook al in het elftal toen na 88 minuten. Maar deze wissel duurde zo lang voordat de bal over de zijlijn was dat ik even dacht hij redt het weer tot de 88ste. Maar dat hoefde hij niet op te wachten. Royce is eruit. Zodat Royce, Gutsen en Bender naar de kant zijn gegaan bij de Duitsers. Bij Ajax, Palsen, Eno en Boerrichter. Er er dus zes nieuwe mensen in het veld staan. De stand 4-0 is de wedstrijd gespeeld. Ajax mag hopen de eer nog te redden. Dat lijkt me het maximaal haalbare. En Dortmund zal weten dat er komende weekend weer gewoon een wedstrijd op het programma staat. En dat dan dat alweer belangrijker is dan de laatste tien minuten van deze. Kortom het uitspelen van het duel. Het balbezit voor centrale achterin Subotitsch Die wacht totdat er een van Ajax komt. Dat is dan Eriks en dan de bal eigenlijk vrij zwak. Over de zijlijn trapt. Dat doet hij een nou ja, gemakshalve troot van de middenlijn. Dan gaat blind gooien. Ligt de bal aan de voeten van al de wereld. van Dortmund is Mainz overigens. Komend weekend. Dat is de oud-club van Jurgen Klopp. Daar is hij zeven jaar trainer geweest is met zich gepromoveerd en uh, gedegradeerd. Hij heeft uh, daar eigenlijk het uh, trainersvak onder de knie gekregen. En dat brengt hij nu in de praktijk bij Borussia Dortmund. En daar uh, plukt Ajax de vruchten van. Want daar staat dus op een 4-0 achterstand. Van Rijn, handige voetbeweging, houdt de bal ook wel binnen. Maar schiet er geen meter mee op. Hij heeft eigenlijk uh, alleen zijn directe tegenstander Grooskreutz uh, het bos ingestuurd. Schöne, weer terug. Want wat dat betreft blijft die organisatie van uh, Borussia Dortmund uh, staan als een huis. Weer de twee centrale verdedigers die elkaar de bal toespelen. Al de wereld richting de Jonghoesen. Nou, loopt wel goed in de ruimte. Maakt de bal ook wel weer goed vrij. En geeft hem vervolgens helemaal mislukt. Een paas richting Eriksen. Ja, de eerste twee waren goed. De derde poging niet goed. Dus uh, toch een onvoldoende voor Hoesen in deze fase. Ja, goed in de ruimte lopen de andere Kuipers ook. Maar ik ben blij dat hij niet het veld staat nu. <laughs> die deed wel heel lang. Hij kreeg ja. geen bal. Nee, ongelooflijk eigenlijk. <laughs> vrij stond <die>. hij. <laughs> zit voor al de wereld. Aan de rechterkant van het veld van Rijn. Terwijl eh, na 81,5 minuut de fans links-rest nog maar eens van zich laten horen. Dat bevalt me dan wel dat ook de Ajax-supporters niet stil zijn geworden. Die zijn hun ploeg blijven aanmoedigen. Dat is mooi om te horen. Ondanks de 0-4 die op het bord staat. Royce Gutsen Lewandowski, Lewandowski. 3 voorrust, 1 daarna. zit voor Schöne in de middencirkel. Aan de linkerkant van het veld is er wat ruimte bij Blind. Niemand die het ziet. Eriksen draait de drukte in en weer uit. Dat ziet er aardig uit. En ziet dan wel de ruimte die ook aan de rechterkant is ontstaan bij Van Rijn. Van Rijn die nu halverwege de Duitse helft naar binnen draait. En balletje tussendoor geeft Die Komt met een klein beetje geluk bij de Jong. Maar die heeft te veel tijd nodig om onder tot rollen te krijgen. Dan wil Dortmund counteren. De vraag is, lukt dat? Krooschoids steekt uh, nu de middenlijn over. Aan de linkerkant moet dan even inhouden. Omdat er eigenlijk niemand direct aanspeelbaar is. Voor Borussia Dortmund. Het kan terug naar Smelzer. Smelzer Hummels. Hummels vindt Gundogan in de as van het veld. En zo speelt Dortmund de bal gemakkelijk rond. Uiteindelijk tot bij Pisek, Pisek terug naar Gundogan. Gundogan zoekt maar weer eens. Speelt in de breedte. Subotice. En zo heeft Dortmund dus langdurig balbezit. Rond de 83e minuut. Tot Gundogan met wat meer risico de bal maar cross probeert te spelen. Maar door een schippertje van Van Rijn komt de aanvaller van Dortmund zelfs in balbezit. En heeft de ploeg in het geel-zwart al die tijd al de bal. Nu via Hummels, nu weer via Gundogan. Hummels wijst waar Gundogan moet lopen. Dan krijgt hij de bal ook weer vervolgens een uh, stapje voorwaarts. En uiteindelijk uh, via Groskreuz, alsof Dortmund maar met drie man speelt. is de bal weer terug bij Hummels. Weideveller misschien, ja, Weideveller misschien. 83ste minuut. Ik vraag me bijna af, Frank dat heb jij nog iets spannends te melden in deze fase? Wat... Nee, ik moet helaas het antwoord daarop een beetje schuldig blijven Is dat te eten, hè? Je zit te eten. Ik hoor het, ik nee, hoor het. Nee, nee, nee, nee. Ik schrok me op. Ik was, dat was het eigenlijk. Nee, ik zit niet te eten, jongen. Absoluut niet. Ze hebben hier gewoon mijn zuurverdiende centjes uh, op te maken. En, uh, trouwens, wel een hele grote kans voor, als ik er dan toch wat over mag zeggen. Anderleg Milan is nu wel uh, compleet open. En anderleg met zijn tienen toch op jacht naar de gelijkmaker. De schacht was er vlakbij, maar schoot wat ongecontroleerd hard over. Tot zijn eigen grote teleurstelling. En alle fans natuurlijk in het stadion. Alle andere wedstrijden, daar zijn de standen nog ongewijzigd. Schalke 1-0, mocht je het gemist hebben in de vorige ronde. Arsenal 2-0. En Schalke met die stand door naar de volgende ronde in de Champions League. En Arsenal moet dat nog eventjes afwachten in die laatste ronde. Kleine nederlaag mogen ze hebben. Maar dat is het nieuws tot nu toe in deze wedstrijden. Het spel van de schacht zit in de lift. Jij wou je zeggen? Ja... Voordat we nou vervallen in alleen maar flauwekul. Moisander krijgt nog geel. Omdat hij Lewandowski opjaagt tot halverwege de eigen helft van Lewandowski. Die loopt helemaal terug achter een bal aan. En uiteindelijk krijgt hij een uh, tikkie van achter van Moisander. Dat is de eerste, tweede, derde gele kaart in deze wedstrijd. Nadat eerder Eno en Gutsen op de bon zijn geslingerd. Gutsen voor een schwalbe Eno voor de tweede overtreding. Al helemaal in het begin van de wedstrijd. Want die stond geloof ik binnen 20 minuten op de bon En nu dus Moisander. Zoals gezegd, allemaal kaarten zonder gevolgen. De enige die hem bij Ajax niet kan hebben is Daley Blind. Want die staat op scherp. En dat geldt voor Dortmund bij helemaal niemand. Dat geldt bij Dortmund voor helemaal niemand. Moeilijk hoor. 85 minuten praten. Hè? Nou, we doen het nog een minuut of vijf, Dan stop ik er echt mee hoor. Ajax overigens speelt Roda uit het uh, komend weekend. Dan hebben we de programma's voor uh, dit weekend voor beide ploegen maar eventjes uh, genoemd. Als uh, Schmelzer nog maar eens aan de wandel gaat aan de linkerkant. Die heeft nog wat energie over. Van Rijn lijkt hem de weg te versperren. Maar glijdt dan uit. Waardoor uh, Smeltzer de bal weer uh, heeft. En uh, uiteindelijk Dortmund de bal langdurig heeft. Zeker als Pires niet zo slim is om uh, tegen de jongen aan te spelen. Aan Ayers rechterkant. Bal over de zijlijn. En dan mag uh, Smelzer um, gaan ingooien. De linksachter. Metertje of 10, 15 over de middenlijn. Wijst nog eventjes op uh, een van zijn ploegenoten die uh, de veterstand strikken is. Uh, reden om even voor wat oponthoud te zorgen. Die wordt overigens direct ook aangegooid, die uh, collega. Ik zie even niet zo snel wie dat is. Maar dat is ook voor het spel verder niet zo heel erg belangrijk. Want hij heeft de bal teruggekregen. Speelt ze het spel. Inmiddels verplaatst naar de andere kant. Het was Blasikowski overigens. Die we aan de aftrap hadden verwacht. Maar nu, de van uh, blessure herstelde Paul. Komt dus pas in uh, de slotfase van deze wedstrijd. Ajax heeft uh, de bal weer eens. Heel even. Via Schöne levert weer in. Bij Gundogan. Maar blind hersteld. Ja, ik moet zeggen. Eerlijk zit het laat in die tweede helft wel wat bewegingen zien. Prachtig, nu stuurt hij Hoese weg. Die schiet richting veranderd doelpunt. 1-4. 86 e minuut zo krijgt uh, Hoese een Champions League goal achter zijn naam. Terwijl uh, het publiek nu geloof ik 10-10-10 gaat roepen. Nou, ik weet niet of 1-10 nog kan, maar... Uh... Nee, flauwkul. Uh, ja, 1-4, je redt de eer. We hebben dat gezegd, dat is het maximale. Het is leuk voor Hoese dat hij het doet. Hij natuurlijk bij zijn competitiedebuut afgelopen weekend scoorde tegen VVV. Dit is niet zijn Champions League debuut, want dat had hij al gemaakt tegen Real Madrid. Maar in zijn tweede wedstrijd maakt hij hem wel. En dat doet hij goed. De beweging die eraan vooraf gaat is eigenlijk het mooist. Want die is van Erik zijn bal over zichzelf heen gewipt. Tegenstander op de verkeerde benen. Dan een één beweging door. Meegegeven aan ze die de bal dus nogmaals via het been van de tegenstander over Weidenfeller heen trapt. 1-4. Supertits was het volgens mij die Weidenfeller een redding onmogelijk maakte. Nu uh, inmiddels weer Dortmund. Daar waar Lewandowski bijna in balbezit komt. Na inspanning van Schieber. Maar Lewandowski op de rand van het strafschopgebied van Ajax. Maait over de bal heen. Die op hem wordt teruggelegd. En Ajax heeft nou, er weer zin in. Gaat het weer proberen. Overigens, na deze beweging van Eriksen. Neem ik alles terug. Ook hij kan mooie bewegingen met efficiëntie combineren. Dat bleek eens te meer hier. Uh, wel leuk afgemaakt voor Hoeze. Die uh, wat dat betreft uh, geen stroom kent. En uh, gewoon acteert op dit niveau. Bal dit voor Ajax. Met mooi zanden. Middenlijn over. Staat weer een hecht, geel-zwart blok. Bal gaat het schafschopgebied in. Enig opportunisme toch bij Ajax nu. Bal weggewerkt door Dortmund. Maar even zo snel door al de wereld weer teruggebracht richting Van Rijn. Nou, Schöne kan er net niet bij. Dortmund countert nu. En dat gaat razendsnel met Perisic. Perisic, terwijl Eriksen nu mee terug moeten. Ik denk dat Ajax nog wel uh, wil kijken of het snel in de buurt van de tweede goal kan komen. Dat was in Zwolle natuurlijk omgekeerd het geval. Lukoki, man voorbij. Lukoki, driftige bewegingen schieten. En Weineveld pakt. In Zwolle stond twee weken geleden, of anderhalve week geleden eigenlijk eigenlijk met 4-0 voor. En toen maakte Zwolle in de 80ste en de 81ste minuut heel kort van elkaar 1-4-2-4. Toen kwam hij in dat stadion Thomas nog zo'n sfeertje van het zal toch niet. En daar had Ajax natuurlijk wel op gehoopt. Hoewel uh, zelfs die 10 minuten die Zwolle nog had, en uiteindelijk lukte dat natuurlijk niet. Die heeft Ajax ook niet. 88 minuten namelijk al gespeeld. Uh, de eer gered als al het blijven hoezen. Nog wel een aanval van Ajax, terwijl Blind zich nu inschakelt. En de bal weer wil meegeven aan Hoesen, maar daar zitten dan... Duitse benen tussen wordt er een overtreding gemaakt. Heel licht. Maar het overtreding is gemaakt door Victor Fischer. Die de bal dan nog weg had. En blij mag zijn dat hij die gele kaart nog krijgt ook. En er was net uh, een momentje voorin. Waarbij uh, voorin bij Ajax. Achterin bij uh, Dortmund. Waar Weidefeller wat tijd rekte. Ik kijk even naar de bank. Daar zat Sillissen. Richting de vierde man. Dat hij terecht op de tijd moest uh, letten. Ik kijk naar het scorebord. 1-4. Kijk naar de positie van Ajax. Dan denk ik. ik maak je niet zo druk Jochie. Ga strijden om plek 1 in de goal bij Ajax. En laat de tijdwaarneming over aan mensen die daarover gaan. Balbezit voor Deli Blind namens Ajax. Lange bal, gaat over Hoese heen. Maar Lukoki gelooft daar wel in. En Weideveller moet zelfs heel ver zijn goal uit... om die bal uiteindelijk weg te trappen richting de Ajax-helft. Daar waar Lewandowski niet in balbezit komt. Ajax via blind aan de linkerkant. Schöne vindt in de as van het veld. Al de wereld kan verder naar rechts, zou van Rijn kunnen. Het gaat in de as van het veld naar Eriksen... die ja, nu de ruimte wat groter wordt ineens strooit met basis. Ja, als je de tijd krijgt is voetbal allemaal niet zo moeilijk. Tenminste voor deze heren. Voorzet van Luc is wat te ver komt bij de tweede paal. Wordt door Fischer opnieuw ingebracht... maar blijft buiten het bereik van te uitverdelen van de Duitsers. Klop is ook een paar keer boos geweest. Dat bevalt me dan eerlijk gezegd ook wel. Soms komt dat wat overdreven over, maar bij hem niet. Vlak na de 1-4 werd er op het middenveld een fout gemaakt. Wat balverlies opleverde. En hij was woest. Met wegwerpgebaar gaf hij als het team aan dat dat wat hem betreft toch echt niet kon. We hebben het advocatie doen. Hè. Bij Den Haag dik voorstaan en toch boos zijn. Als je met een veilige voorsprong dingen doet die echt niet kunnen. Omdat het nou eenmaal niet hoort. Ajax wil nog wel een keer naar voren. Dit keer... Er komt er geen kans uit, maar het uitverdedigen van de Duitsers is zwak. Zodat Ajax via al de wereld opnieuw overneemt. Ja, Dortmund heeft die, uh, die teugels al lang laten vieren. Dat is niet wat Klop wilde, maar dat gebeurt nou helemaal als je met uh, 4-0 voor staat. En eigenlijk heeft men ook nu niet meer de energie om nog een keer de rug te rechten. Het pijpje is dus even leeg. Slotfase hier zometeen. Maar we gaan eerst uh, nog even naar uh, Frank Wielaert in het matchcenter. Ja, daar is in de slotfase de beslissing gevallen bij Anderleg tegen Milan. Anderleg Mitsentine toch niet opgewassen tegen de Milanezen. 3-1 daar in de extra tijd geworden door Pato op aangeven van El Sharawi. Goede uitbraak. En Pato de makkelijke intikker voorbij. Proto die al een keer prachtig verslagen werd. Door Max 6 dus. En daar de 3-1 Milan samen met Malaga door naar de volgende ronde. Dat weten we in ieder geval daar. En intussen Manchester City nog. Amechtig op jacht naar de zegen tegen de 10 van Real Madrid. Maar dat lijkt toch niet te lukken. Silva speelt daar een geweldige wedstrijd. Aguero is er inmiddels af. Voor hem Milner in de ploeg gekomen. Dat is nou niet echt een aanvallende wissel in eerste instantie. Vijf minuten extra tijd krijgen we erbij in Manchester. Tot ergernis van Mourinho. Die zich eerst ergert. Dan applaudisseert en ze duim op. Steekt, maar vijf minuten extra tijd dus in Manchester. Dat is het allerlaatste nieuws. Ook extra tijd inmiddels ingegaan in Amsterdam. 1-4 bij Ajax. Dortmund de eer gered zo even door Hoessen. En daarmee zal het wel blijven ook. Daarbij zal het wel blijven ook. Provencia heeft uh, aangegeven dat er nog wat minuutjes extra komen. Maar veel heeft dat niet meer om het lijf. Als de bal door Ajax nog één keer wordt ingebracht. Siem de Jong niet bij de balkant. Hoessen op de rand van het stadsgebied te veel tijd nodig heeft om de bal te controleren. Eriksen wel had willen schieten maar daar de mogelijkheid ook niet toe ziet. En dan de bal inlevert bij Lukoki. En dan gaan we langzaam afscheid nemen van de wedstrijd waarin terwijl de voorzet van Eriksen nu hoog over iedereen heen zelt En de op oplevert van Weideveller. Afscheid nemen van de wedstrijd waarin Dortmund uh, duidelijk heeft laten zien vanavond dat het over meer kwaliteit beschikt. Dat het beter in vorm is. Dat het op een uh, vreugdevolle, energieke, dynamische manier gevoetbald heeft. En dat Ajax werkelijk op geen enkele manier dat tot stoppen heeft kunnen dwingen. Er iets tegen heeft kunnen doen. Goede weerstand heeft kunnen bieden. En eigenlijk uh, ja, eenvoudig door Dortmund met ruime cijfers aan de kant is gezet. En ik heb het gevoel, en dat klinkt misschien wat onaardig... dat als Dortmund het echt had gewild, dat het allemaal voor Ajax nog veel erger was geweest. Als het echt uh, gas had gegeven, maar in de tweede helft uh, inderdaad de hendel eraf. En uh, continueren. En eigenlijk misschien ook wel een beetje sparen. Overigens wordt uh, de wedstrijd in de slotfase bekeken... denk ik door een kwart ja. van wat uh, aan de wedstrijd als toeschouwer is begonnen. Oftewel... Op het parkeerterrein van de Arena is het op dit moment drukker dan op de tribune. Iedereen heeft zich ermee verzoend dat deze wedstrijd ten einde is. Dat Ajax een resultaat zal moeten halen tegen Real. Of ja, moeten vertrouwen op datgene wat er bij de andere wedstrijd gebeurt. Tussen Borussia Dortmund en Manchester City. Ja, we gaan dat straks allemaal nog wel bespiegelen in de studio. Ajax kan in elk geval nog wel overwinteren in Europa... Zoveel is wel duidelijk. Maar dat de Borussia Dortmund na de winter in uh, de knock fase van de Champions League zit... dat is uh, na vanavond wel zeker. Deli Blind nog een keer. Deli Blind met een bal richting de Jong. Nee, Hoese, Hoese op de penalty stip. Hoesse, nog altijd. Nou is uh, driftig op jacht naar de bal. Uiteindelijk Hummels die hem wegwerkt. Uh, vervolgens verwijtend kijkt naar Hoese Van joh, wat zit je nou door ramen. maakt een einde aan uh, deze wedstrijd. Wij hebben hier niets meer over te vertellen. Behalve dat Ajax een uh, nederlaag heeft geleden... Van 4-1. Royce Gutsen en twee keer Lewandowski. Hoopvol begonnen de Amsterdammers aan deze ontmoeting. Verwachtingen gekweekt in Manchester. Maar uiteindelijk bleek Ajax tegen Borussia Dortmund te steken. in een competitievorm. En dan is dat niet genoeg. Deze week in. Vrijdagmiddag live.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 brandhondenstichting.nl 0800 636 36 36 Radio 1, het NOS Journaal.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 En dan is langs de lijn nog een kleine 18 minuten. gaan we terugblikken op wat er allemaal gebeurd is in uh, de Champions League. Vanavond zometeen gaan we uh, vooruit kijken naar de wedstrijd van PSV... en dat uh, de duel van Twente van morgenavond. Maar eerst het matchcenter bij uh, Jeroen... Uh, Jeroen Wielaert. <laughs> Frank Wielaert. Geen familie overigens, hè, uh, Frank? Jeroen. In de verste verte niet nee, zelfs. Nee. Um, laten we even kijken wat er is alle wedstrijden afgelopen inmiddels. Uh, ja, alle wedstrijden zijn afgelopen. Uh, Manchester City tegen Real Madrid was de laatste... en voor Ajax natuurlijk ook uh, de belangrijkste... want City mocht natuurlijk niet winnen van Real Madrid... om een vervolg in Europa in ieder geval nog uh, relatief veilig te stellen. Voorlopig. Manchester City is daar ook niet in geslaagd. Het is 1-1 uh, gebleven vlak voor tijd. Deves was er nog heel dicht in de buurt. Maar er raakte net de bal niet aan om Casillas te passeren. In een één keer uit de lucht plukken was moeilijk genoeg. En te moeilijk uiteindelijk dus uh, voor de Argentijn en de andere uitslagen. Laten we eerst maar eens even naar de pool van Ajax gaan kijken. Manchester City, Real Madrid dus 1-1 geworden. Daar zijn Dortmund en Real inmiddels zeker door in de Champions League... en moeten Ajax en Manchester City het nog uitvechten... voor een plekje in de Europa League. Ajax 4 punten, Manchester City 1 puntje dichterbij gekomen op drie punten. En City moet nog op bezoek bij Borussia Dortmund... zoals Ajax op bezoek gaat bij Real Madrid. Dan pool A. Daar wist Porto al dat het door was naar de volgende ronde tegen Dynamo Zagreb... Met 3-0 gewonnen dankzij goals van Lucio. Guau Moutinho, mooie vrije trap. En Varela nog met een aardige goal. na nou een mooi hakje. 3-0 Porto en Paris Saint-Germain door daar. Want Paris Saint-Germain wint met 2-0 van Dynamo Kiev. Waar een gelijkspel genoeg was met Van der Wiel in de basis. En dus die twee ploegen door. Die andere uitgeschakeld. Kiev gaat daar Europa League spelen. Want Zagreb, 0 punten, 0 goals. Het trieste kindje van de Champions League zijn zij dit jaar... In groep B dan Arsenal, Montpellier 2-0 dankzij een goal van Wilshere en een hele mooie van Podolski. Eh, daar heeft Arsenal niet zo gek veel aan in eerste instantie, maar ze zijn nog wel in de race voor de volgende ronde van de Champions League. Zeker is Schalke dat wint van Olympiakos dankzij een goede goal van Fuchs. Schalke dus door in de Champions League. Arsenal moet nog op bezoek bij Olympiacos. Dat drie punten achter Arsenal staat. En Arsenal heeft een 3-1 voorsprong meegenomen. Naar die wedstrijd in de volgende uh, speelronde hier. Dat betekent dat Olympiacos zelfs een aan een kleine overwinning tegen Arsenal... niet genoeg zal hebben om alsnog door te gaan in de Champions League. Dan uiteindelijk in groep C. Zenit Malaga 2-2. Daar Malaga al door naar de volgende ronde. Daar ging het dus om bij Anderlecht tegen Milo. Milan, hele, hele mooie goal van Max 6, kan niet vaak genoeg zeggen. En dat leverde Milan de volgende ronde op in de Champions League. Want Anderlecht staat nu op vier punten na de 3-1 nederlaag in eigen huis tegen Milan. Dat betekent Malaga 11 punten, Milan 8 punten, Anderlecht 4 punten. En dat moet u gaan uitvechten met Zenit, wie er door mag in de Europa League. Um... Dan hebben we alle, volgens mij alle groepen gehad. Want ja. die had ik al een beetje doorgenomen. Ja, goed. En de volgende ronde is 4 en 5 december. Hè? Ja. En dan Ajax dus uh, op 4 december. Ja, uh, toepasselijk in Madrid. We gaan eens keer kijken of er cadeautjes zijn uit te pakken daar. En of Ajax dus doorgaat. Dankjewel uh, voor het matchcenter wat dat betreft uh, Frank Wielaert voor vanavond. Wij gaan zo vooruit kijken naar uh, PSV en Twente. Wedstrijden van morgenavond. We hopen nog reacties te krijgen uit de arena. Natuurlijk eerst een schaatsbericht. Want Irene Wust laat de Wereldbekerwedstrijden in Kolomna dit weekend aan zich voorbij gaan. Ze is nog niet uh, voldoende hersteld van de verkoudheid. Die haar uh, afgelopen vrijdag apart speelde bij de wedstrijden in Hereveen. Toen besloot ze na een teleurstellende drie kilometer om niet meer in actie te komen. In Rusland zou uh, Wüst de 1500 en de drie kilometer rijden. Maar goed, dat doet ze dus niet. En dan zoals beloofd, uh, PSV, dat heeft morgenavond, uh, tegen, uh, morgenavond in de Europa League... het uh, duel met het uh, Oekraïense Dnieper. of is het nou de Whatever you want. Alleen uh, belang bij een uh, overwinning, PSV. Ieder ander resultaat betekent vermoedelijk een vroegtijdige uitschakeling... van de Eindhovenaren in Europa. PSV mist aanvoerder Mark van Bommel, Kevin Strootman en Luciano Narsing... vanwege blessures. Niettemin voegde uh, de afwezigheid uh, op de persconferentie in het Philipsstadion nieuwe discussie of de ploeg van dik advocaat... de laatste Europese duels wel serieus genoeg nam. Omdat het wel eens leek dat spelers voor de competitie werden gespaard. Kritiek van de media waar advocaat zich flink aan ergert zo bleek vanmiddag. De bijdrage is van Ragnar Niemeyer. Ja, 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Heb je hem nu goed binnen of is hij nog steeds veel te hard? Vooruit, het is woensdag en we doen het ervoor. Het is tijd voor het serieuze werk. Want dat is PSV De Djepper. De Djepper pro propetrovsk toch? Is het niet, dik advocaat? Wij hebben gezegd, wij willen in principe in, in alle competities meedraaien. Daarbij hebben we gezegd dat wij niet een selectie hebben die op alle niveaus top mee kunnen doen. Ja, dat, dat, dat is ook eerlijk. We hebben ook vier, vijf, vier jonge spelers erbij die niet hetzelfde kunnen brengen dan de jongens die al wat langer in het eerste helft staan. Dat is toch gewoon eerlijk. De trainer van PSV ligt maar weer eens onder vuur en niet vanwege de prima serie en de competitie en de compositie, maar vanwege de afgelopen duels in Europa. Er is meer commotie bij de media dan bij ons, hoor. als ik, als ik eerlijk ben. Want ik begrijp de commotie helemaal niet. En dat er dan ook nog artikelen over geschreven worden, begrijp ik al helemaal niet. Kritiek omdat PSV niet met zijn sterkste elftal gespeeld zou hebben tegen bijvoorbeeld Solna. En daar liet Gert-Jan Verbeek, de voorzitter van Heracles, Jan Smit... en ook collega-coach Frank de Boer van Ajax zich kritisch over uit. Ik zou dat niet doen, maar dat is een keuze van het beleid van de trainer op dat moment bij de club. En, of misschien van de club zelf wel. En uh, dat moet je respecteren. Ja, dat, dat, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dat ze dat Laat iedereen zichzelf nou met zichzelf bemoeien. Dan hebben ze genoeg te doen. Want zo goed gaat het allemaal niet. Maar laten ze er één ding niet doen. Zichzelf met PSV bemoeien. Ik vind het wel uh, een beetje vreemd dat andere mensen commentaar gaan geven op PSV. Eén seconde. We uh, proberen elke te halen maximum. Dus elke voetbalist werkt maximum. Zo simpel is het. En dan lees ik dat PSV met B-spelers speelt. Nee, B-spelers spelen bij PSV op een maandagavond. Laat dat duidelijk zijn. Die spelers die meedoen, dat zijn spelers die allemaal bij de selectie zitten, die bij iedere andere club in de Eredivisie waarschijnlijk mee zouden spelen. Dus dat denigerende over andere spelers is totaal misplaatst. Morgenavond dus in Eindhoven. PSV tegen de Oekraïners van Dnipro of Dnieper. Maar eens luisteren hoe Dik advocaat die club eigenlijk noemt. Nee, ik heb het niet. Ja. <laughs> Moeilijke naam. Maar een goede club. Goede club. Uh, welke wedstrijden hebben jullie gevolgd om uh, goed te voorbereiden uh, voor morgen... voor een wedstrijd met Dnipro? En uh, naar jullie mening, wat is veranderd met Dnipro ten opzichte van september? Nou, we, we volgen natuurlijk alles... omdat we ook onze scouts uh, bij Napoli uh, hebben gehad Napoli tegen Jeppre. Uh, bij de eerste wedstrijd kreeg ik uh, twee uh, rapporten. En er stond duidelijk dat Jeppre vanaf het begin pressie maakt, druk zette... Uh, tegenstander niet laat spelen. Dus ik verwacht hetzelfde morgen. Defisief. De Nipro, de Nieper, wat maakt het allemaal uit? Voor de echte uitspraak gaan we naar de tolk van dienst. Want zij spreekt die naam van de tegenstander van PSV toch echt het mooiste uit. Oh, Nipro, Dniepro Petrovsk. Dat is de naam van de stad. De naam van de stad waar de waar, zeg maar, ploeg vandaan komt. Dus het is Dnepro en niet Dnepr. Dnepr, Petrovsk. Snap je? En die houdt kant? Hannover 96. Ja, dat is uh, Eindvanger, hè? Ja, ja, duidelijk. Goedenavond, en die Twente morgen in de Europa League tegen Hannover 96. Jij bent uh, in uh, uh, Hannover. Leeft dat duel een beetje daar? Uh, niet echt, nee. Uh, aanstaande zaterdag, die wedstrijd die leeft, de uitwedstrijd tegen Bayern München. Heel belangrijk. Maar deze wedstrijd, ja, het gekke is, er zijn wel 36.000 kaarten verkocht. Huh. Maar uh, met uh, wat aanbiedingen en dat soort dingen. Uh, en, en Shade, zoals ze het hier noemen, FC Twente... is uh, niet echt uh, een, een hele grote club om hier naartoe te komen. Maar uh, ja, 36.000 mensen komen toch morgenavond af op deze wedstrijd. Ja, clubliefde. Ga Gaat het nog ergens over? Uh, als ik heel eerlijk ben, amper. Hannover is al geplaatst. En FC Twente moet winnen. En dan nog... Als ze winnen, dan uh, moet Levant uh, uh, gekke dingen doen, bijvoorbeeld tegen uh, Helsingborg. Uh, ja, als we nou heel eerlijk zijn, uh, dan heeft Twente weinig kans om verder te gaan in deze Europa League. En dat is jammer. Ook al omdat je uh, geen Chatli hebt, geen Schilder, geen Lanzaad, geen Cabral, geen Michailov. Allemaal spelers die er niet bij zijn. En, wat het, en we hebben het heel vaak gehad. Uh, Wordt dit wel serieus genomen door FC Twente? Nou, Wout Bramer was daar heel boos over dat, dat dat zo gesuggereerd werd. Maar ik haal toch even de woorden van uh, Steve McLaren aan. Uh, schilder, wat is daarmee? Ja, die heeft last van zijn knie. Kan vanmorgen uh, niet spelen, maar zondag wel. Mm -hmm. ja. ja, er zitten drie dagen tussen. Ja, ja. En er zijn er meer die, uh, die niet spelen? Ja, ik zei tot Chaplin. Uh, Landzaat uh, is er niet bij, Cabral, ja. uh, Michailov... En uh, ja, nu zal... Uh, dus zullen we jonkies ook een uh, kans gaan krijgen. Ja. Maar goed, jij zegt al... ...Hannover is eigenlijk al door naar de volgende ronde... ...dus ik kan me ook voorstellen dat die ook niet in de sterkste opstelling gaan beginnen. Nee, zeker niet. Die uh, gaan ook met het oog op de zaterdag... ...wat ik al zei, die wedstrijd tegen Bayern. Ze staan zesde. Uh, puntje of zeven achter de nummer twee uh, Schalke. Uh, zes punten om precies te zijn. Ja, die vinden de competitie ook wel heel erg belangrijk. En ook omdat ze er al zijn... ...gaan ze natuurlijk geen risico nemen met hun sterspelers. Maar... Het blijft een goede ploeg. Alhoewel, vergeet niet dat Twente wel 2-0 voor stond uh, thuis. En die wedstrijd hadden ze eigenlijk gewoon moeten winnen. Had niemand iets gezegd? Ook niet van uh, Hannover 96. Want uh, Twente was beter. Maar liet toch uh, Hannover terugkomen tot 2-2. En ja. dat is eigenlijk, daar, daar is de toon gezet voor deze pool in de Europa League... waar Twente eigenlijk een beetje kansloos is. Ja. Goed, duidelijk. We gaan het afwachten. Dankjewel. En die houtkamp morgen horen we meer van jou... wat die wedstrijd betreft van FC Twente. We gaan even terug naar de arena. Tom Egbers praat na met uh, Sime Dion. Jong. Sime uh, jullie wisten dat het niet gemakkelijk zou worden. Maar dit is weer het andere uiterste. Ja, inderdaad. Uh, we wisten dat het een hele moeilijke wedstrijd worden. zou worden. Dortmund heeft een goede ploeg. en uh, ja. Als je zo snel een goal weggeeft... Dan, uh, ja, dan weet je dat je het heel moeilijk krijgt. Want dan kunnen zij... Hun, hun spel spelen en ze zijn zo gevaarlijk als wij de bal verliezen met die, met die momentjes. En dan ja, eigenlijk de eerste helft, uh, ik denk dat ze drie keer uh, bij de goal zijn geweest en scoren drie keer. Ze zijn zo effectief. Ja, uh, maar goed, dit is min of meer dezelfde ploeg als waar jullie tegen gespeeld hebben in Duitsland. Toen hadden jullie aanzienlijk meer kansen ook. Ja, nee, dat, dat was ook zo. En het, Kijk, het is nu ook een beetje dat wij iets meer moesten, uh, ja, wij gingen iets meer naar voren en je ziet dat, dat zij, als wij te ver van de goal spelen, dat zij wel ja, met die loopacties in de diepte heel gevaarlijk zijn. En die eerste goal uh, ja, spelen ze ook wel te makkelijk uit, dat soort dingen mogen niet gebeuren. En bij die tweede goal is het eigenlijk een vrije trap, iedereen staat goed en hij staat vrij in die hoek en hij, kan, uh, ja, hij maakt de actie en hij scoort. Ik ja. moet eerlijk zijn, kwaliteitsverschil. Is evident, hè? is groot. Ja, nee, tuurlijk. Uh, ja, ze hebben een hele goede ploeg. wat ik zeg, ze zijn niet voor niks uh, twee achter elkaar daar kampioen geworden. En, uh, ja. Ken je inmiddels de uitslag uh, van de andere wedstrijd? Ik dacht dat ik 1-1 zag staan. Dus, uh, ja. Maar we, we hebben het nog wel in eigen hand. Maar, uh, ja, gewoon even winnen bij Real. <laughs> ja, nee, daarom. Uh, we hebben nog een hele zware klus uh, ja, in Madrid. En, en ja, City moet uit naar Dortmund, dacht ik. En, uh, ja, Dortmund is al geplaatst. Dus je... je ja, je moet er wel voor oppassen, maar... Uh... Je hebt geen shirtje gewisseld nog? Nee, ja. Ga je het doen? Uh, nou, ik weet niet of ik nog ga ruilen, maar uh, ma daar was ik niet echt mee bezig uh, na de wedstrijd. Ja, Siem de Jong was dat tegen Tom Egbers. Goed, Tom draait zich om en zie daar, daar staat Toby Alderwereld. Wat een goede ploeg, hè, Dortmund. Ja, ik denk het wel, alleen uh, we, hebben, uh, we hebben het hun ook wel heel makkelijk gemaakt, denk ik. Door uh, ja, de goals uh, die we weggeven, ja, dat... Uh, op zo'n moment stonden we te slapen en uh, dat kan op dit niveau niet. Te slapen? Ja, gewoon op een stil, die twee tweede goal, stilstaande ballen. Uh, ja, dat ze zo uh, met één paas door onze verdediging komen, ja, dat, uh, ja, dat mag niet op dit niveau, denk ik. We staat er 3-0 bij rust. Wat denk je dan? Ja, daar moet je proberen het beste nog van te maken. Je had, uh, je had er veel meer van verwacht. En uh, ja, hun kwam drie keer voor de goal, drie keer een goal. En het, uh, dat is het meeste zuur. En, uh, ja, we hebben het altijd nog ons best gedaan, maar hun uh, waren een te groot vandaag. In de heenwedstrijd in Duitsland creëerden jullie nog kansen. Dat was nu niet het geval. Nee, we konden niet de vrije man vinden. Net voor de verdediging wel, alleen dan, uh, ja, dan uh, konden we hem niet vinden. En uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk moet je proberen het achterin dicht te houden. dat hebben we niet gedaan. Ja. Nu is de uitslag bij de andere wedstrijd 1-1 geworden. Dat betekent dat jullie in ieder geval nog kunnen overwinteren, uh, Europees. Ja, wat denk je? Ja, het wordt lastig, alleen uh, je hebt nog een mogelijkheid. En, uh, ik hoop dat het Dortmund ook een... Die sportieve plicht doet natuurlijk thuis tegen City en uh, wij gaan het beste daarvan maken in, uh, in Real. Hoe goed is Dortmund? Ja, heel goed. denk ik. Kijk, uh, het zegt genoeg, drie kansen, drie goals in de helft en uh, om in de omschakeling. En, uh, ja, daar moet ze voor waken en het gebeurde. Uh, heb je er vertrouwen in dat jullie alsnog de Europa League zouden kunnen halen? Ja, we gaan er stikken de best mee doen en uh, weer leren uit deze fouten en we proberen natuurlijk het niveau te halen van City, want dit was uh, ondermaats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 Hun hebben een vrije trap. Het is niet eens dat hij hem snel meent, die hummels volgens mij, maar we staan gewoon te maffen. En dan staat Gutsen natuurlijk, die een wereldspeler is, die het verschil maakte vandaag met Borussia. Die kan zo rustig de bal aannemen. Ja. Die moet uh, sneller in de organisatie staan. Dat is op het allerhoogste uh, alle niveau wordt het afgestraft. Bert van Marwijk zei net in onze studio in Hilversum. Uh, bij Ajax is nu een aantal spelers dat een aantal jaren al in het eerste speelt. Aan wie jongere mensen zich nu zouden moeten kunnen optrekken. Ja, nou, dat klopt. Er zijn genoeg mensen die al uh, Champions League ervaring hebben. En, ja, het was vandaag zeg maar, uh, halverwege redelijk. Uh, maar uh, de stootkracht, die, die ontbrak uh, van de tweede helft... hebben we dat uh, meer getoond in ieder geval. Maar ik, ik, vind, ik vind het ergste, vind ik, hoe, hoe we de goals uh, tegenkrijgen. Ze hebben, volgens mij in de eerste helft hebben ze drie keer zijn ze voor de goal geweest en drie keer scoren ze. Ja, uh, dat kan je zeggen, dat is effectiviteit. Maar, dat is effectiviteit. Maar ook slecht verdedigen. Ja, dat was Frank de Boer. Zometeen het oog met Clery Polak. En nog één keer en daarna snel vergeten het Ajax van vanavond. En dan weet je het wel, die gaat uh, het slavenkoer spelen. Het liefhebbers, dat is een aria uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. Heel handig balletje op Royce en hij zit erin. Ja, zo simpel kan het dus gaan. Dit zijn de twee wonderkinderen van het Duitse voetbal. Toch was net al geschetst Gutsen, maar laten we Royce niet vergeten. Komt de bal opnieuw voor, die wordt door uh, Dortmund weer zwak weggekopt. En dan geschoten door de schot geblokt. Eeriksen doet het dan met veel gevoel, draait de bal richting de kruising. Tweede paal, maar die bal gaat over. Gutsen of Reus heeft de bal gekregen en scoort hem ook. Nou, het is uh, 2-0, het is uh, Gutsen. Laat ik het zo formuleren, als u Lukoki in een steegje voorbij loopt, ziet u hem niet. En als Hummels in hetzelfde steegje staat, dan denkt u, pak het volgende steegje wel. Maar Lukoki heeft Hummels weggeduwd. Ja, ja. Maar <laughs> nou begrijp ik het. <laughs> Schot uit de tweede lijn. Van richting verandert Vermeer pakt. En Vermeer pakt nog een keer, maar niet voldoende. Lewandowski maakt de 3-0 voor Borussia Dortmund. En dan spelen we toch pas 41 minuten. Waar Dortmund gevaarlijk kan worden en er een penalty komt. Ja, die komt er in minuut 53 van deze wedstrijd. Hij is voor Borussia Dortmund. Nee, hij gaat... Nee, hij krijgt hem niet. Een goal zou wel eens wat vuur in de arena terugbrengen. Daar is de voorzet. Er wordt gekopt. De boer richt hem wel of niet tegen de hand. Dat moment hadden we in de eerste helft ook al. Nu zijn weer appel voor Hens. Er komt de diepe van de tweede paal en neemt hem aan. Schiet hem langs de keeper. Schitterende goal, zeg. 4-0. Dat had u begrepen, geloof ik. Na 67 minuten. Blind geeft een voorzet en bijna de... Goal van Victor Fischer die hem van dichtbij wel vuurt op het doel van Dortmund, maar recht in de handen van Waidenfeller. Prachtig! Nu stuurt hij Hoese weg, die schiet schot voor richting veranderd doelpunt. 1-4. 86e minuut zo krijgt uh, Hoese een Champions League goal achter zijn naam. Maar toen zei Dortmund: "Nou, die hebben is geld niet uh, nodig en uh, dan willen we liever niet verkopen." <laughs> Weet u het nog? Wie is daar buiten? Gregorius Oerboeren. En natuurlijk... Ik ben Paulus de Boskabouter. Paulus de Boskabouter. Vrijdagavond in Brans met Boeken schrijft Dorinde van Oort... die een boek schreef over haar vader Jean Dulieu, de schepper van Paulus. Ah, die Salomon, hoe is het met jou? Een gesprek over talenten, obsessies...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 Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Titelingen.nl boe! Altijd iets geks met Fuchsia de mini -hacks. Lees elke avond een Fuchsia-verhaal voor uit het nieuwe boek van Paul van Loon, Avonturen in het Heksenbos. Nu in de boekhandel. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Titelingen.nl